De gegevens werden gebruikt om de kiezers persoonlijk te benaderen... en in te spelen op hun angsten en verlangens. Cambridge Analytica kwam eerder in opspraak... omdat het Facebook-data verzamelde in de aanloop... naar het Britse Brexit-referendum. In Rusland worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Zittend president Poetin is vrijwel zeker van de overwinning. Hij heeft geen tegenstanders die net zo populair zijn als hij... en ook volgens opiniepeilingen is hij veruit de favoriet.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 gereedschapskoffers werden op meerdere adressen gevonden... nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. Volgens een gedupeerde aannemer zijn de koffers bij elkaar zeker anderhalve ton waard. Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan in voorgaande jaren. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken... In 1345 braakte een stervende man een hostie uit. Die kwam in het haardvuur terecht, maar bleek de volgende ochtend, ondanks het vuur, nog intact. De stille omgang in Amsterdam wordt al sinds 1881 gelopen. Het weer in het noorden en midden van het land opklaringen. In het zuiden wat meer bewolking. De maximumtemperatuur vandaag 2 graden boven 0. Straks in het noorden ook wat zon. De wind zwakt af en het blijft overal droog. Morgen is het flink zonnig en dan wordt het plus 5 graden.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 Ga naar promo.venum.nl voor de voorwaarden... en kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. De overstap regelen wij voor u. Ik sta hier boven op een ladder, meter of uh, vijf, zes hoog... tegen de houten muur van uh, stadzicht aan. Om de, ja, de vaste luisteraar weet dat wij hier een, een spreebekast hebben hangen... Maar, en daar hebben we ook een cameraatje in, zodat we beneden precies kunnen zien hoe het met de familie Spreeuw gaat. Maar die camera is een beetje vies en smerig geworden. Dus Ik ben even aan het schoonmaken. En even een oude lap erbij. Poetsen, poetsen. Nou, ik denk, dat wel, ik denk dat die nu wel goed is. Weer langzaam naar beneden. Even genieten van dat fantastische... Fantastische uitzicht, want ik zei het net al, ja, u, heeft het, u heeft het al zelf gemerkt. Het is steenkoud, ook hier. Maar het uitzicht en de, de, de zon over de rietlanden hier is uh, fantastisch. Weinig leven in de brouwerij, wel wat eenden zo op het water. De meerkoet. Ik ga weer langzaam omlaag, ladder af. Jeannette Paramoor, regisseur van dienst, die de ladder vasthoudt. Dankjewel, je En dan gaan we zo eens even kijken of het beeld inmiddels... Beter is geworden op, op de specht. Zo. Ik ben hier nu weer binnen en uh, de, de monitor staat direct bij de ingang. En ik moet zeggen, dat is een stuk beter geworden. Het is een prachtig plaatje nu van bovenaf op onze... Uh, uh, op het ze hebben daar Ze zijn al flink aan de weer geweest met strootjes en grasjes en dingetjes. Ze zitten er nu even niet op, maar het is wel te zien dat ze er al geweest zijn. Uh, ik heb ze ook al rond zien vliegen, dus uh, ze zijn vast en zeker... Weer van plan om hier te gaan broeden. Dat doen ze nu al een paar jaar achter elkaar in deze nestkast. Um, ja, spreewen hebben liefde en aandacht nodig. Het gaat helemaal niet goed met de spreeuw. Je zou denken, ik zie ze overal. En die prachtige zwe spreeuwen zwermen van duizenden stuks. Um, dat zien we toch vaak boven de velden. Maar toch gaat het niet goed met de spreeuw. Dus overal waar ze kunnen broeden... nou die plekjes moet u een beetje verzorgen. Kasten schoonmaken uh, en, en, en de spreeuw wat aandacht geven. Spreeuwen die houden van... en hier zien we ze ook vaak, hoor, houden van uh, graslanden. Hè. Die zoeken daar naar uh, larven van uh, langpootmuggen. Daar voeden ze zich mee. Um, nou, we hopen dat we ze maar snel weer zien. De spreeuw kan hier zijn gang gaan bij Stadzicht. Ehm... Um, wat gaan, we verder? Wat gaan we verder dit uur doen? Dat ga ik u ook even vertellen. Uh, ja, de enorme landingsbaan van Park Vliegbasis Soesterberg. Onderdeel van het wandel- en fietsgebied, is deze week weer gesloten. En het enige vliegverkeer wat momenteel is toegestaan... Uh, bestaat uit opstijgende en landende veldleverikken. En we krijgen cabaretier Guido Weijers over de vloer. Hij wijst klimaatminister Erik Wiebes op zijn verantwoordelijkheden. Ze hebben samen een kopje koffie gedronken. Zijn zelfs samen een dag op stap geweest. En Guido Weijers doet zo verslag. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. van ons uur het Allegro de Symfonie in G-groot nummer 12... van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in de Vils. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Met het lenteweer van de afgelopen dagen... Barst het van de balsende zangvogels. Naast merels, vinken en zanglijsters werden de afgelopen week ook chifchaffen tjift, en veldleverieken gehoord. De plotselinge kou drijft de vogels nu weer even terug in hun dekking, maar voor je het weet hoor je ze weer. De natuur wordt langzamerhand ook een stukje groener en kleurrijker. Veel vroege voorjaarsbloeiers worden in deze periode gemeld. Zo ook de verschillende soorten geelsterren met hun kenmerkende sterrenvormige gele bloemen en grasachtige bladeren. Vijf soorten hebben we in ons land. De weidegeelster, de akkergeelster, de schedegeelster... de bosgeelster en de spitsegeelster. Ze verspreiden hun zaden onder meer via mieren. Die zijn er dol op. En daarom worden de zaadjes ook wel mierenbroodjes genoemd. Tijd voor onze fenolijn. 035 6711 338. U hoort een overzicht van de eerste en laatste lingen van deze week. Heel even vergenderen uit Deeltoven. Afgelopen woensdag... Trof ik een hazelworm in de zon aan op een klein paardje door een stukje hei in de Ridderoortspossen bij Beeldhoven. Dugge Zwanenburg en Bunnik. Vandaag is de eerste zanglijster in de Nienhof en een paar houtduiven hevig verdiept in een heftige vrijpartij. Jeanette Effing uit Koekangen. Wat was het heerlijk om deze week weer honingbijen te zien vliegen? En ze zaten hier in de zon op de krokussen en vlogen van bloem naar bloem met zwaar beladen pootjes met het oranjegele stuifmeel wat ze van de hadden geplukt van de krokussen. José van Haasstra uit Oosterhout. In mijn kleine stadspuintje heb ik vandaag de eerste zwarte meer gezien. Anton van de Gadië. Ik loop in de buurt van Veenendaal bij het natuurgebied Quinterlooien en ik zag hier mijn eerste citroenwinder langs dwarrelen. Zienike de Boer uit Hoorn. Vannacht hoorde ik al de bruine kikker in onze vijver brommen. Marco van Gestel zag een vleermuis vliegen in de bossen tussen Kaam en Alve in Noord-Brabant. Zieke de uit Dronten die zag vanaf de Meerdijk op de zandbank van het Meer een groep van 160 grutto's En tussen de groep nog drie kemphalen, één tuurluur en twee schooleisters. Met Berndarly, vanochtend in ons piepkleine vijvertje de eerste bonken kikkergril ontdekt. Amstrik uit Wageningen. De eerste bloemetjes van het speenkruid staken mooi af tegen het glanzende groen. Onze toverhazelaar van 4 meter hoog hangt prachtig voor lange katjes. Peter Wolfenbuttel, kapelle aan de IJssel. Hij was er weer. Toen ik thuis kwam na het uitlaten van de hond, hoorde ik de eerste tjiftje weer van de Kolk. Op de IVN-tuin in Reden hebben we de naast vijf gelegen broeihoop vernieuwd. De oude heeft uitstekend gefunctioneerd, want we vonden maar liefst ongeveer 80 lege ringslangeieren. Met heel veel verse paardenmest is de nieuwe broeihoop weer opgebouwd. Dorine Bierbons uit Roosendaal bij Arnhem. Maandag hoorde ik voor het eerst weer de veldleeuwrikken op het Rozendaalse Veld. Wat een heerlijk geluid. Ja, de veldleeuwenrikker. Het is ook van. Fantastisch als je die weer hoort. Zo direct veel meer overveld, Leverikke. Uh, Jelle Reumer is hier. Jelle die zo direct voor, voor de kolom komt. En die ziet toch een vogeltje buiten zitten. En we komen er niet uit wat dat nou is. Hij, ja, we zitten te speuren in een boekje. Waterrietzangerplaatje lijkt er wel heel veel op, Jelle. Klopt, we zitten te speuren in een boekje. Maar zit hier nou een waterrietzanger? Dat kan ik me toch bijna niet voorstellen. En een, en een rietgors lijkt die ook op... We waren, er, we waren er te laat bij voor de foto. Hè? We zaten te kijken en we zaten te grabbelen naar het fotostel. Het lukte ons niet. Nou, we blijven nadenken. Af en straks meer fenologische waarnemingen op 035-6711-338. Ik had toch gedacht dat ik naar Chopin zat te luisteren... maar dit is de nocturne nummer 5 in Best Groot... van de Ierse componist John Field. Ook mooi uitgevoerd door Benjamin Frith. Iedere week wordt het een tandje meer. De voorjaarszang van de vogels die terugkeren uit het zuiden. Of die wakker worden uit hun Hollandse winterslaap. Dit weekend zullen ze wel even schrikken door de plotselinge kou... maar de afgelopen week konden we op verschillende plaatsen... alweer veldlewerikken horen zingen. Op de vliegbasis... Soesterberg, ik moet zeggen parkvliegbasis Soesterberg... hebben de beheerders deze week daarom een deel van de hekken weer op slot gedaan. Vanaf nu mag je eventjes niet meer over de oude startbaan fietsen... of skieleren of wandelen om de broedende veldleverikken rust te gunnen. Samen met beheerder Martijn Bergen van het Utrechtse landschap... is Rob Buiter leverikken gaan luisteren op de oude vliegbasis. Hier, hier is een goede plek. Hier, daar gaat iedereen... Mooi, hè? Vanuit de auto horen we hem al meteen. Hij vloog over ons heen hè? Ja, ze zitten er veel. En... Toch maar even naar buiten hè? Maar even... Oh, er gaat er ook eentje. Ja. Vlak achter de auto langs, die gaat daar uh... Mooi, in het ja. gras uh, naast de oude start- en landingsbaan uh, zitten. Ze kuif je kuifje omhoog door de wind. Prachtig hè? Ja, ze zijn nu aan het zoeken hè, territorium uh, bepalen tussen de grasprieten. Dat zou ik zeggen hier, hè? want jullie hebben een behoorlijk uh, mooi open terrein uh, links en rechts van de start- en landingsbaan. Bijna 150 hectare grasland ligt hier. En we staan nu echt in het hart van uh, uh, het broedgebied. Dus, uh, dit is vandaar dat we de baan vandaag hebben afgesloten ook, waar wij nu staan dus. Dat is de laatste dag en dan uh, mag, uh, mag het hier rustig zijn. Want dat sluiten jullie ook echt speciaal af voor die veldleverikken. Ja, helaas wel. Voor de mensen dan, helaas. Want we vinden het ook leuk om alles te delen wat we hebben. Maar het effect is te groot. Dus als we hier mensen laten skielen en fietsen. dan zie je dat die paardjes echt uh, hun plek niet kunnen vinden. Ja, die beesten zijn zo. Uh, ja, dat is al duizend keer gezegd. maar het blijft belangrijk. Vanaf de jaren zeventig met 90% afgenomen. Meer dan 90%. Dus wij voelen ons enorm verantwoordelijk voor dat. Prachtige zangertje. Je hoort hem nou ook ja, je weer? Je hoort hem weer op de achtergrond, hè? Ja, ja, ja. Helikoptert over de baan. Ja, je hoort de diverse, ook ja, wat, wat, wat, ja. van die losse roepjes. Er zijn er al veel, hoor. Ze beginnen echt binnen te komen, die mannetjes. Je hoort, je hoort al ja. van verschillende plekken. Ja, het is één groot vogelfeest. Hè? We hebben het nu steeds over de Leverik, Omdat die met enorm hoge aantallen hier zit. Maar wat we hier nu ook hebben is gouden klavierbroedend, tapuiten. Hè? Die, waar het ontzettend slecht mee gaat in de, in de landen. Uh, boomleverik, boompiepers, alles zit hier ook langs de randen. In de heidevelden broedt uh, uh, nachtzwaluw. Dus het is gewoon, die basis is gewoon één groot uh, schat aan... Uh, bijzondere vogels. Ja, wat is dat dan dat dit gebied zo aantrekkelijk maakt voor die, voor die vogels? Nou, voor deze beesten is het echt die uh, soortenrijkdom van het grasland... waardoor je dus heel veel insecten hebt. En dat is dus de, de, de pijn die je in het boerenland nu ziet. Dat je daar dusdanig uh, dominante grassoorten hebt... wat voor het voedsel ontzettend ja, powerfood is, zeg maar. Maar qua soorten is dat gewoon een uh, woestijn... Ja, als je daar nog een paar insecten vindt, is het veel. En hier miegelt het vanwege al die kruiden van, de, van het leven. En dat vreten die beesten nou helemaal. Dus dit is een uh, refugium voor die vogeltjes. Ja. Dat ze nu in natuurgebieden zitten, is, is een beetje atypisch, deels. Want een veldlevering is eigenlijk een weidevogel, hè, zoals wij dat dan noemen in Nederland. En moeten jullie daar ook nog veel aan doen om het zo te houden? Um, voor het grasland, aan het grasland doen we veel in die zin dat we zorgen dat er geen uh, bosvorming komt... En dat de heide niet te veel uitbreidt en de bramen. Dus als we hier drie of vier jaar uit ons neus gaan eten... dan ziet het er al heel anders uit. Dan vervilt die mat. Dus dan ja, vervilten noemen we dat. Dan gaan die grasresten die gaan dood en die verstikken de bodem. Daardoor krijgen kruiden steeds moeilijker om op te groeien. Dus dan ga je kruiden soortenrijkdom verliezen en dus je voedsel je insecten. Ja, dus in die zin is het eigenlijk een, een cultuurvogel... Maar ja, ja er hopen niks mis mee, want uh, luister nou eens. Ja, dit is prachtig mooi. Oh, daar gaat hij een mooi, klein he? stipje... Geweldig hè? Klimmen, klimmen, Zo klimmen. Zo'n kleine rukjes uh, gaat hij uh, ja. omhoog en hoger en hoger en hoger. Prachtig hè? En dan in één keer uh, duikt hij weer naar beneden het ja, gras ja. in. Uh. Ja, pof. Geweldig, hè? Ja, het is nog vroeg in het seizoen natuurlijk. Dus de, ja. die balsvluchtjes die zijn misschien nog niet heel lang. Maar... Nee, het is nog allemaal wat korter en wat onwennig. Maar uh, deze is al goed bij stem, uh, vond ik. Ja. Ja, Want je zegt, dit is een van de, de rijkere gebieden van Nederland voor veldleberikken. Over hoeveel hebben we het dan? 230 paar, ongeveer. 230 paar veldleberikken? Ja, alleen op dit veld waar wij, als we nu een cirkeltje zouden draaien... dan uh... Er zijn plekken in Nederland waar er nog meer zit, hoor. dus we uh, zeggen niet dat we de meeste hebben, Maar voor Utrechtse begrippen is dit gewoon top. Echt top. Dan zei hij trots. Ja, ja. Ik kan er niks aan doen hoor, maar ik, draai, ik probeer, probeer goed voor ze te zorgen. Ja, ja. ja daar gaat er weer heen. Je ziet ze ook een beetje met elkaar bakkeleien, Martijn. Ja, ze moeten even bepalen wie uh, waar gaat wonen, hè. Ja, want de winter hebben ze hier niet gezeten. Nee, hier niet. Uh, Leeuwenen zitten vaak wel in Nederland, hè. Het is niet zo dat ze eindeloos wegtrekken. Ze kunnen in Nederland verblijven tot aan ja, zuiden van Frankrijk. Ik heb uh, hier eigenlijk een paar maanden geen eend gezien. En nu komen ze echt weer terug. En dus nu is het weer even op bepalen. Ze dus moeten echt even hun plekje bevechten. Ja, ik je ziet hier ja. een stuk of drie, vier, zie je net een beetje ja, om elkaar. Uh... En volgens mij nog allemaal mannetjes. Dus uh... en dan gaat er weer eentje omhoog. Je hoort ze echt tegen elkaar inzingen. Ja, machtig mooi, hè? Ja, alles begint weer opnieuw. Het is natuurlijk wel een, een bizarre mix van geluiden eigenlijk ook, hè? Want je hoort ja. uh, het uh, geraas van de snelweg, hoor je op de achtergrond. Je zit ja, hier dat echt, vind ik uh, altijd juist het leuke. Een, een oase in de drukte. Ja, want we zitten. dat vergeet je als je hier bent, zeg maar, waar wij nu staan. We, we, we zitten toch wel in de Randstad nog, dat zou je het niet zeggen. Een van de drukste snelwegen, de 28 ligt hier gewoon uh, 500 meter verderop. En hier staan wij in de, toch even in de, in de natuur. Dat is Oase vol veldleven, Leeuwerikken. Ja, fantastisch. Kik, kikken. Rob Uiter samen met Martijn Bergen van Utrecht Landschap in uh, Park... Vliegbasis Soesterberg met de veldleewerikken. Het is boekenweek en het thema sluit perfect aan bij ons programma... want het gaat over de natuur. En deze ochtend laten we enkele favoriete literatuurfragmenten... van onze luisteraars aan u horen met datzelfde thema. Twentenaar Louis Gillissen koos als favoriete natuurfragment... een passage uit Neschio's Verzameld Werk, gelezen door Willemijn Veenhoven. Het was op een middag in de maand augustus van het jaar 18 zoveel. De eeuw liep op haar eind dat de zon vanuit hun wolkloze hemel fel scheen op de grauwe heidevelden van Twente met hun rode heidebloempjes. Op de gele roggevelden waar reeds hier en daar nog slechts de spichtige stoppels stonden. Op de korenbloemen, die met hun lieflijk blauw de gele vlakte afwisselden. Op de helrode klaprozen, die hier en daar zich half schuil hielden tussen het koren. Op de aardappelvelden met hun witte en blauwe bloempjes, waar tussen mulle zandpaden met diepe sporen zich slingerden op de bossen en bossages van sparren en eiken die met hun schaduw heerlijke plekjes schiepen waar men rusten kon Dankjewel Loewi Gielissen voor het inzenden van een stukje Nesquio. Um, altijd goed. Ook verschillende NPO Radio 1 presentatoren... waaronder Mieke van der Wij, Jeroen Wielaert, Pieter van der Wielen en ikzelf... Uh, hebben uit uh, onze on hun boekenkast een verhaal of een hoofdstuk uit hun boek gekozen en voorgelezen... waarin natuur een belangrijke rol speelt. Deze verhalen kunt u beluisteren via de speciale Boekenweek-podcast... getiteld De Verhalen op Radio 1nl muzikale thema uit de speelfilm Le Parapluie de Cherbourg, van de Fransman Michel Legrand, uitgevoerd door Isaac Perlman. We zijn zo terug na half negen. Haal neer uit je zaterdag met de combimodellen van Skoda. Ze zijn namelijk een stuk ruimer dan de concurrentie. En dat scheelt.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 Vanavond op NPO 2, over de rug van de Andes. Het voelt wel bijzonder om hier te varen. Het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Het Andesgebergte begint hier eigenlijk. Stef Biemans vindt tussen de pinguins van Vuurland... een indrukwekkende elektronica-industrie. Vanavond kwart over acht bij de VPRO, over de rug van de Andes. Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen... met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden...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 Vandaag kunnen 110 miljoen Russen hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Gisteravond Nederlandse Tijd opende in het uiterste oosten al de stembureaus. Inmiddels kan in alle elf tijdzones van Rusland worden gestemd. Zittend president Poetin is veruit favoriet en hij heeft zojuist zijn stem uitgebracht. Justitie in de Verenigde Staten onderzoekt het verzamelen van data van 50 miljoen Amerikanen op Facebook. De gegevens zouden zijn gebruikt om Donald Trump te helpen de verkiezingen te winnen. Het bedrijf dat de data verzamelde werd destijds geleid door Steve Bannon... die later een grote rol speelde in de campagne van Trump. De in aanbouw zijnde luchthaven van Berlijn moet mogelijk worden gesloopt. Het vliegveld had zeven jaar geleden al klaar moeten zijn. Maar bij de bouw is veel misgegaan. Bestuurder van Lufthansa denkt nu dat de boel moet worden afgebroken en opnieuw gebouwd. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 7 miljard euro. Na een inbraak in Den Haag heeft de politie twee mensen aangehouden... en meer dan 300 gestolen gereedschapskoffers in beslag genomen. Volgens een gedupeerde aannemer zijn die koffers bij elkaar zeker anderhalve ton waard. Het weer in het noorden en midden vandaag opklaring. In het zuiden wat meer bewolking. Maximum temperatuur vandaag 2 graden boven nul. De wind zwakt vanmiddag wat af en het blijft overal droog. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl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 Half negen geweest, tijd voor onze columnist van de maand... ...hoogleraar paleontologie van gewervelden en auteur Jelle Reumer. U hoorde hem net ook, of tenminste, ik was net al met hem in gesprek. We zagen een vogeltje, hè, Jelle? Ja, wat een grappig vogeltje, ja. We wisten denk... even niet wat het was. Nee, nee. Een KBV'tje. Ja. Nee. Iets, uh, uh, uh, een KBV'tje, <laughs> ja. Hmm? Ja? <laughs> een klein bruin vogeltje. Een klein bruin vogeltje, ja, dat was het wel. Met bepaalde, we dachten, rietzanger, maar kan dat hier wel voorkomen? Nou, we komen er nog niet uit. Misschien uh, gaat iemand ons nog wel eventjes helpen. Um, ja, je bent hier voor de column. Maar ook ja. heel even over het, het, dat verschrikkelijk leuke boekje... dat je van de week uh, dat gepubliceerd werd van jouw hand. Natura Morten. Met uh, ja, eigenlijk de hoogtepunten uh, van de fossielen... uit de verschillende Nederlandse natuurhistorische musea. Ja. Ja. Uh, er zitten geweldige dingen bij. Er zitten rariteiten bij. Uh, de, ja, ik heb erin zitten lezen over die, die verdronken mastodont in Zeeland... met zijn enorme slagtanden. Maar wat ik ook heel apart vond... Hoe heet die nou? De, vel, de, de, velpon, de Velponwalvis. De Velponwalvis. Ja. ja, dat is een schedel van een, van een walvis, een Balijnwalvis... die uh, afkomstig is uit uh, het Deurgankdok bij Antwerpen toen dat gegraven werd. Daar worden ze dus door, door allerlei aardlagen gegraven om die enorme grote havenbekkens te produceren. En uh, daarbij werden dus ook wel walvisresten gevonden die daar ooit aangespoeld waren. Iets van uh, nou ja pak en beet, uh, 5, 6, 7, 8 miljoen jaar geleden. Ja. En één daarvan was zo enorm in stukken gebroken. Echt in tientallen brokken en stukken. Die is uiteindelijk helemaal met velpon... Uh, helemaal in elkaar ja. geplakt. Want dat blijkt een geweldig middeltje... Ja, in dat de, werd, ja dat werkt ja dat werkt dat werkt liefhebbers ja dat is al, o, al die... lang bekend hoor je kunt velpon ook verdunnen met aceton tot het heel waterig is en dan kun je dus fossielen ook in, in, in, in prepareren smeer je het helemaal worden. in ja, ja. smeert helemaal in of je dompelt ze erin zelfs moet je natuurlijk wel buiten doen of in een zuurkast of zo dat is uh, die aceton daar uh, daar word je stoont van uh, maar daar kun je dus gewoon ook gewoon goed mee, uh, ja, mee, plakken. mee plakken. En, en de, en de ja. aardigheid is natuurlijk dat uiteindelijk... Is, dat was een nieuwe soort en die is toen Velpony genoemd. Dus Fragilicetus Velpony. Dus de, de, de breekbare velpondwalvis letterlijk vertaald. Ja. Ja. En zo is die te zien in, uh, in Antwerpen? Nee, die ligt in Rotterdam in oh, het ligt, natuurhistorisch. Oh, die ligt op jouw oude werk, ja, uh, werkplek. Dat klopt, ja, klopt. Nou, geweldig leuk boekje, Natuur en Morten. Dank je, Jelle. Um, de kolom? Ja, de column. De column van Jelle Reumer. Hebt u het van de week ook gezien, dat gesprek van Jeroen Pauw met Leni het Hart, de oma van de zielige zeehondjes? Ze liet zich met moeite de mond snoeren. Het is voor mij nu al een van de onbetwiste hoogtepunten van de televisie in 2018. De aanleiding voor het gesprek was de aanbeveling van een groep wetenschappers om nu eindelijk eens te stoppen met de opvang van de zeehondjes... omdat het de natuurlijke gang van zaken verstoort en bovendien niet meer nodig is nu de zeehondenpopulatie groot en gezond is... Leni was het daar uiteraard helemaal niet mee eens. Ze vond het een schande, Nederland onwaardig... om die al dan niet zielige zeehondjes over te laten... aan de hardvochtige grillen van de natuur. Je moet ze opvangen. De dieren komen gewoon bij ons om hulp te vragen... zo merkte ze geëmotioneerd op. Jeroen Pauw was helaas niet zo alert om te informeren... hoe ze dan naar Pieterburen en vier andere centra komen... want je mag toch aannemen dat ze niet met de bus arriveren... om er om hulp te vragen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de hulpverschaffers naar de zeehondjes toekomen en niet andersom. Maar goed, de dierenliefde van Leni kent geen grenzen. Ze had zelfs een pluche knuffelzeehondje meegenomen om tijdens het gesprek te kunnen aaien. Het speelbeest werd even later met een ferme zwiep naar de ook aanwezige Lodewijk Asscher geschoven... die er zichtbaar geen raad mee wist. Wat zich hier openbaarde is de tegenstelling tussen dierenbescherming en natuurbescherming. Dierenbeschermers maken zich druk om het individuele dier natuurbeschermers om het ecosysteem, om de natuur als geheel. Precies diezelfde clash treedt zichtbaar en soms zelfs agressief naar buiten... bij de jaarlijks terugkerende toestanden rond de Oostvaardersplassen. Je kunt er natuurlijk over van mening verschillen... of 5.000 grote grazers niet een beetje te veel van het goede is... maar die beesten zijn er nu eenmaal. En beesten hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze een keer doodgaan. Daar helpt geen lieve moedertje aan. Maar daar willen veel mensen niet mee geconfronteerd worden... In elk geval niet wanneer het om aaibare diersoorten gaat, zoals zeehondjes, paarden of koeien. Dan willen we redden, redderen, bijvoeren en graag een beetje over de kop aaien. De natuur is hard. De natuur is een kwestie van to be or not to be. To eat or to be eaten. To die or not to die. Maar in het laatste geval sterf je een tijdje later even goed. Neem nou ijsvogels. Waarom ijsvogels ijsvogels heten is aan meerdere interpretaties onderhevig... maar wat in elk geval niet klopt is dat ze van ijs zouden houden. Ijsberen wel, maar ijsvogels niet. Zodra het een beetje gaat vriezen leggen ijsvogels het loodje. Ze kunnen niet meer bij de vissen komen, zelfs niet als er wakken worden gehakt. U heeft allemaal die foto gezien van het ijsvogeltje... in eeuwige verstilling in het ijs van Oostzaan. Maar moeten we ze dan gaan bijvoeren? In een optocht naar de sloot met emmers vol goudvisjes en guppen... Dat zou natuurlijk bespottelijk zijn. Maar een optocht naar Almere met hooibalen is dat dan zeker niet? Dieren gaan een keer dood. Als ze oud zijn, als ze ziek zijn, als ze honger hebben. En soms ook als ze jong zijn. Dat is zielig. Natuurlijk is dat zielig voor het individuele dier. Maar het hoort wel bij de natuur. De zwakke individuen leggen als eerste het loodje. De sterke blijven over en zorgen vervolgens weer voor een sterk nakomelingschap. In die natuurwet moeten we als mensen niet gaan zitten vroeten en peuren want dan moeten we ook de hongerige ijsvogeltjes gaan bijvoeren met visjes. Trouwens, wat die visjes daarvan vinden, wordt ze niet gevraagd. En ook de haringen die in opvangcentra aan de zeehondjes worden gevoerd, hebben daar niet om gevraagd. Maar ja, ook aan het leven van een haring komt een keer een eind. Kortom, laat de natuur maar liever zijn gang gaan. En een beetje minder emotie daarbij kan zeker geen kwaad. Albion Ensemble speelde een deel uit de theatermuziek van het sprookje Die Ezels Hout van de Duitse componist Johan Nepomik Hummel. We gaan naar de camera's van Beleefde Lente van Vogelbescherming. Een groot drama deze week bij de slechtvalken. Ja, Drama is natuurlijk een beetje een menselijk begrip. Maar goed, het was een drama, maar we grijpen niet in. Rond de 130 meter hoge nestkast in het Brabantse De Mortel probeerden verschillende slechtvalken... drie, vier, misschien wel zes stuks het territorium in te nemen. En dat leidde uiteindelijk tot de dood van het vrouwtje slechtvalk dat al op de kast zat. Aan de telefoon Peter van Genijgen van de werkgroep Slecht Valk Nederland. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen. Ja, wat heeft zich daar nou precies afgespeeld? Ja, dat is een strijd om het territorium. Dat is, uh, je hebt jonge vogels die zijn op zoek naar, naar een eigen plekje. En die, uh, ja, die struinen een gebied van ja, met een doorsnee van 25 kilometer of zo. Daar struinen ze gewoon helemaal af. Daar wonen ze en dan gaan ze bij al die uh, paren die daar zitten... gaan ze geregeld kijken hoe het ervoor staat... En als ze denken dat ze een kans maken om zo'n territorium over te nemen... ja, dan doen ze dat, dan gaan ze het proberen. En dat kan soms tot uh, hele heftige gevechten leiden. Want het vrouwtje wat daar zit, of het mannetje, maar in dit geval een vrouwtje... Die, ja, die zal alles doen om te houden. En die gaat wel tot het, het door. En is deze tijd, als er eieren gelegd worden... Um, ja, dan zijn natuurlijk die territoriale vogels die zijn op zijn, op zijn zwakst... die hebben dan een, een periode... dat ze... ja, of broeden of eieren moeten leggen. En dan... Uh... Dus het is natuurlijk een stuk lastiger om het territorium ook nog te verdedigen. Ja, En we zagen, uh, dat is allemaal prachtig te zien op die camera's die erop staan. We zagen dat, dat vrouwtje dat al op de kast zat, dat loopt dan een beetje rond. Uh, rond die rand en zit op de kast en bij de kast. En een ander vrouwtje, en die vrouwtjes, dat zijn echt grote beesten. En, en uh, ja. vervaarlijke jagers natuurlijk. Die valt eraan voortdurend. En op één moment, uh, ja, uh, uh, het is natuurlijk een stoot volgens, dan, dan slaat ze die andere uh, slechtvalk uh, uh, uit de lucht. hè. Ja, heb je, heb je dat op, de, op beelden gezien? Dat heb ik op beelden gezien, ja. En dat is, ook te, ja, dat is, uh, dat is te zien geweest ook uh, vrijdagavond nog... in Vroege Vogels TV bij de hoogtepunten van Beleefde Lente. Dat is niet op die twee camera's te zien die op de kast staan. Maar dat heeft weer iemand anders gefilmd. En okay, daar, zie ja. dus, daar zie je dus één slechtvalk... een andere uh, ja, uit de lucht uh, slaan, in de lucht aanvallen... en met z'n twee duikelen omlaag. En even later zie je dat die ene... Uh, ja dood op de een verdieping daar beneden ligt, toch? Ja, ja. Daar heb ik de foto's van. Ik heb die vogel, ja. die heb ik uh, ook... Eergisteren heb ik die opgehaald bij Martin Vink. Ik heb hem bekeken, gemeten. En uh, die, is, die is gewoon doodgebeten. Dat vinden we maar zelden. want oh. Ik krijg nou per jaar wel een stuk of vier, vijf vogels... die dan doodgevonden zijn. En meestal door dit soort gevechten... En, en, en dat is maar dus de tweede keer dat ik dan zie dat gewoon de nek kapot gebeten is. Ja. Is en dat het... is de manier waarop slechtvalken hun prooi doden. En... Uh... Dat is bij deze ook gebeurd. Dus ze is gegrepen en daarna gedood. Dat nieuwe vrouwtje, ja. gaat die nou de kast... Want je ziet daarna alweer een, uh, het, het oude mannetje. Maar dat is eigenlijk een jong mannetje. Die komt alweer met een nieuwe prooi aan in de kast. En, dat, en er, heeft, er volgt een prooioverdracht naar dat nieuwe vrouwtje. Is dat nu vanaf het moment het nieuwe vrouwtje dat hij de kast gaat bestieren? Ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. En dat mannetje, die, die, die uh, accepteert dat zomaar? Ja, die moet wel. Dat is natuurlijk maar een klein onderdeurtje vergeleken bij zo'n vrouw. Die moet wel. En uh, ja, die moet ook door. Dus ze moeten wat aan elkaar wennen. Dat zie je ja. altijd wel, dat er wat uh, ongemakkelijkheden zijn. Maar dat, is, dat gaat meestal vrij snel over. Ja. En dit is ook een... Het is geen jonge vogel meer, ook deze. Hè? Die, is van, uh, die, die komt uit Ittervoort, van de zendtoren daar. Ja. Dus ze moeten gewoon door. Er moet voortgeplant worden. Hup, uh, het voortbestaan staat op het spel. Dus we moeten eieren leggen. Daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat kan, dat kan gewoon gaan gebeuren. Ja, dat nog her. vroeg zat. Pragmatisch. Nou ja, we gaan het volgen. Die, uh, we kunnen uh, 24 uur per dag naar de nestkast kijken. Dus uh, dat gaan we ook zeker weer doen. Peter van Geneigen van de werkgroep Slechtvalk Nederland. Dankjewel. De Vlinder, opus 43 nummer 2 van Edward Kriek. In een open brief riep cabaretier Guido Weijers... minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op... om samen eens even een kopje koffie te drinken. Het onderwerp Weijers die zich druk maakt over de toestand van onze aarde... en wat Wiebes doet om die te redden. Guido, uh, welkom. Goedemorgen. Dat kopje koffie, daar is het van gekomen. Hè? Je bent zelfs ja. een hele dag met hem op pad geweest. Ja, klopt. Ja. Wat, wat, was het, uh, wat was het doel van die ontmoeting? Uh, nou, Uiteindelijk is het natuurlijk geboren uit een uh, ontzettende vorm van idealisme. En, uh, uh, ik, ja, ik zie om mij heen dat de wereld verandert en ik maak me zorgen. En dat deed ik al toen ik vijf jaar oud was en dat doe ik nog steeds. En uh, toen was voor mij gewoon de vraag... Uh, uh... Waar maak je je dan vooral zorgen over? Nou ja, dat we gewoon met z'n allen ten onder gaan. Hè? En het is niet dat ik, daar, dat ik heel somber in het leven sta of zo. Maar als je om je heen kijkt, zie je wel dat, we deze, dat deze aarde een keer opraakt. En dat de grondstoffen opraken En dat uh, als je een beetje reist, dan zie je in Bangkok en in Delhi... daar lopen mensen al met mondkapjes op... En uh, het zou zo mooi zijn als dat uh, niet verder gaat, dat we straks ook in Amsterdam en in heel Nederland met mondkapjes op moeten lopen, om, uh, omdat we geen schone lucht meer hebben. Ja. En eigenlijk uh, is normaal gesproken economie, dat is een, uh, uh, een soort oneindig principe, hè? economische groei dat is oneindig. Alleen we hebben maar één aardbol en die heeft wel grenzen. Dus uh, toen er een minister van Economische Zaken en Klimaat kwam... toen dacht ik, hé, hey, hier ligt wel een kans... want die Economische Zaken en Klimaat die zouden nu verenigd moeten worden. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb de illusie dat, dat, uh, dat ik toch nog mensen kan overtuigen... Ja. Van, van het belang, van, misschien zelfs wel van het economisch belang van natuur. Hè? Misschien zou een minister van Economische Zaken wel kunnen gaan denken... goh schone lucht en schoon drinkwater. Misschien wordt dat straks heel is, veel geld waard. Is dat wat waard? Ja. ja. Dus jij was erover na aan het denken. Je bent daar sowieso mee bezig, ja. neem ik aan. Dus als, gewoon, ja. als, als mens, als persoon. Uh, je dacht, verdikkie, ik doe wat. Ik schrijf een brief aan Wiebes. Ja. En ik trek hem, bij zee, ik trek hem aan zijn lurven. Ja, want ik dacht, ik kan daar of grappen over gaan maken... in mijn, in mijn voorstelling, in een oudejaarsconferentje. Maar daarvoor vond ik het, zat ik al iets te serieus in voor mijn eigen gevoel. Ja. Dus ik dacht, ik schrijf gewoon een brief. Die schrijf ik nadat de oudejaarsconferentie geweest is. Dan denken mensen ook niet dat ik het doe uh, voor, voor enige uh, publiciteit of zo. Dus begin januari heb ik die brief geschreven. In het parool heb ik die gepubliceerd om er wel een beetje druk achter te, achter te zetten. Ja. Jij open brief, hij ja. open brief terug, reageerde. Ja, van, ja, welkom, heel leuk. Ja. Ja, welkom, kom maar langs. Uh, jullie zijn op pad geweest. Wat, wat hebben jullie gedaan? Ja. Uh, we hebben eerst koffie gedronken. Dus het gesprek uh, dat ik wilde met hem, dat is er ook van gekomen. En daarin heb ik echt gewoon een beroep gedaan op zijn morele kompas... Eigenlijk simpelweg, ik maak me zorgen, uh, maar ik ben niet de enige. Heel veel mensen maken zich zorgen en u heeft kinderen. Uh, kunt u ervoor zorgen dat u deze wereld beter achterlaat voor uw kinderen... dan dat, u, dan ja. dat de wereld op dit moment is? Ja. Die maar vraag u, heb ik gesteld. u gesteld. U zit nu aan de knoppen. Precies. Uh, het, ja. het heeft geen zin. Ja, misschien wel een beetje als u later uh, voorzitter wordt van Natuurmonument, is allemaal prachtig. Ja. Maar nu zit u in Den Haag en zit u aan de ja, knoppen. U bent Hoe... degene die beslissingen kan ja. nemen. Ja. Hoe reageerde die? Um, ik heb het idee dat u ook wel uh, toch al op zo'n morele kompas vaart. Uh, wat je vaak ziet, politi dat politici natuurlijk uh, in een soort lobbywereldje zitten... waar ze alle belangen van iedereen hoog willen houden. Uh, je ziet eigenlijk in uh, Groningen bijvoorbeeld ook dat Kamp. Daar, ja, daar leek dat toch iets dieper in te zitten dan, uh, dan Wiebes. Wiebes ja. die heeft echt gedacht, uh, nu in het belang van de Groningers en van het, uh, het milieu daar ga ik toch dingen wat rigoureuzer aanpakken. Daar sta ik ook heel erg achter. Um, en ik heb hem ook gevraagd... Van, durf ook ons op te voeden. He, want als je, als je dingen aan de bevolking overlaat... ja, ik weet ook niet altijd wat goed is. Ik weet niet of biologisch vlees nou... Echt betere soort milieu. Ik weet niet als ik waar ik mijn schoenen koop of dat nou ja. goed is voor de planeet of, uh, of ik een auto rijd. Ja, ik heb een auto met een, met een batterij erin, maar die batterij schijnt ook weer vervuild ja. te zijn op een andere manier. Dus leer ons als overheid ook echt. Uh, ja, stimuleer wat goed is voor de planeet. En maak moeilijker wat slecht is voor ja. de planeet. Neem de leiding. Ja. Maar wat, wat heeft, hij, heeft hij iets toegezegd? He, gaat hij zich anders opstellen? Wat heeft het hem uh, gedaan die, die dag met jou? Ja, kijk, heel concreet. Heb je natuurlijk, uh, zit je een uurtje te praten en ga je uh, nog een beetje op werkbezoek. Maar zo'n werkbezoek is ook uh, vaak uh, zijn dat wat formele dingen. Dus ik geloof niet dat ik zijn hele wereld op zijn kop heb gezet. Uh, ik heb ook geen concrete dingen gedaan. Het was echt een een beroep op zijn morele kompas van, van denk vanuit je hart... en uit het belang van de aarde en van het klimaat. En um, ja, we, we zijn ook nog uh, naar een bedrijf geweest... dat aardwarmte uh, gebruikt om uh, huizen te verwarmen in Den Haag. We zijn nog naar een uh, bedrijf geweest... dat waterstof in vaste vorm kan maken... en dat nu gewoon echt hardop beweert... dat ze de vervanger voor kerosine hebben. Dat 0% uitstoot zou mm -hmm. hebben. ja. Als dat echt zo is, dan is het natuurlijk fantastisch. Dan heeft de hele luchtvaart straks uh, een omslag te maken. Maar hij heeft jou dus een beetje meegenomen naar verschillende plekken en bedrijven. Ja. En heeft jou eigenlijk laten zien, Guido, kijk eens, we zijn er al mee bezig. We zijn hartstikke ver. En, ja. uh, maar heeft hij je nou een beetje ingepakt? Nee, nee, heb, nee want mijn vraag je... terug was meteen hartstikke mooi dat die bedrijven dit doen. Maar ja. wat doet de overheid om die bedrijven te stimuleren? En om straks de, de bevolking te stimuleren om daadwerkelijk over te stappen op waterstof, ja. krijgen we subsidie. Eh, wordt, eh, wordt, eh, want wat natuurlijk belachelijk is, is dat de kerosine waarop de vliegtuigen nu vliegen... nog steeds niet wordt belast, daar zit geen BTW op. Terwijl auto's met een stekker, als je een, een halfautomaat, eh, dus een hybride auto hebt... ja, die bijtellingen zijn gewoon weer omhoog gegaan. Dus, dus vaak eh, ja, handelt de overheid wat tegenstrijdig in die, in die zaken... En ik heb hem nu gevraagd om uh, de groente goedkoper te maken... en het vlees duurder. Ja. Weet je, zo simpel moet het volgens ja. mij zijn. Maar dat soort dingen, wat, wat, wat zegt hij dan? Van, ja, natuurlijk is ik hij Ik neem het mee, ja, ik, ik denk ja, tuurlijk, het, blijft natuurlijk, het blijft natuurlijk Den Haag. En ja. uh, ik ben ook niet uh, van mening dat één cabaretier... het verschil gaat maken in Den Haag. Alleen, uh, ja, ik denk we moeten er met z'n allen... gewoon zo lang mogelijk op die spijker blijven slaan. En misschien uh, ja. uh, schiet hij wel een keer op de goede plek erin. Was hij verrast... Uh, vanwege het feit dat je die brief schreef en ook echt kwam. En, uh, want hij zal wel eens meer door mensen worden aangesproken. Ja. Van, uh, Mootsis of Mootsis. Hey, er zijn natuurlijk allerlei organisaties die op hem induwen. Ja, maar die, ik heb dus wel oprecht of... het idee... Dat die, uh, dat die lobby en die organisaties die allemaal iets willen... Dat, ik heb toch het idee dat het een vrij eigenwijze man is... Uh, die heel goed weet wat hij wil. Want toen ik er naartoe ging, toen dacht ik eerst... van, volgens mij is dat zo'n chaotische wetenschapper... Die, die een beetje van links naar rechts uh, uh, zwabbert. Maar hij zit, staat toch wel heel, heel sterk en stevig achter wat hij doet. En hij eet zelf ook geen vlees. Hij heeft zelf ook uh, zijn dienstauto. Zei hij ook, het moet de goedkoopste dienstauto zijn. Want het is geld van de bevolking. En het, is, uh, het moet een auto zijn met een stekker. En dat ja. het, dus uh, hij neemt wel keuzes die niet altijd in het belang zijn van hemzelf. Maar in het belang van het grote geheel. Nou, als je dat nu ook met het klimaat blijft doen... Dan ja. zijn we een heel eind. Dus hij heeft een, een, een goede inborst, ja. uh, zeg je. Nou, zijn we natuurlijk de afgelopen decennia ook wel gewend dat. Nou, er zijn natuurlijk meerdere VVD-milieuministers geweest. Ja. Die be behoorlijk uh, aan de weg getimmerd hebben. Winsemius, um, ja. Nijp Nijpels. Um, ja, verwacht je van hem nog grote stappen? Groningen is hij natuurlijk rigoureus aan het aanpakken. Dat ja. is een groot verschil met zijn voorganger. Nou, ik merkte bijvoorbeeld uh, bij zo'n waterstofproject dat hij ook wel de lobby van de vliegtuigindustrie veroordeeld die gewoon zegt, ja, maar we kunnen niet zonder kerosine. Punt. Hm. Uh, dus uh, dat moet zo goedkoop mogelijk. En hij zegt nou, als we hier een, uh, een, uh, een voorbeeld hebben van dat het wel kan... dan moeten we deze ontwikkeling gaan stimuleren. Dan hebben we straks een wapen richting de vliegtuigindustrie. Ja. Dus de, hij, is daar, hij is daar wel voor in... Um, ja, en dan zal hij natuurlijk ook nog langs uh, 20 bedrijven en, uh, en uh, belangen van uh, 30 andere mensen moeten. Ja, ja. Uh, ga, ga je dit nog uh, verwerken in een, in een nieuw programma? Of, uh? Uh, nou, ja. Of was dit gewoon de burger Guido Weijers die. Ja, uh, het, het is, zo het wilde is altijd ondernemen. zo moeilijk. Eigenlijk, eigenlijk is het ook een, een oproep om zelf opgevoed te worden. He? Ik weet niet welk, welk, uh, hoe ik uh, duurzamer moet eten. Ik weet niet hoe ik, uh, welke plastics goed zijn ja. voor mij. dus als als iemand anders ervoor kan zorgen... Dat, als iemand anders dat nou eens uitzoekt. Ja. En, dat, en dat is toevallig de overheid. En die leert mij hoe ik schoner kan leven. Dus wat jou betreft zou de overheid ook wel mogen ingrijpen... nou ja, zeg maar, euh, zouden ze mogen zeggen... dit wordt nu gewoon verboden. Of op dit leggen we ja, nu een, een, een belasting... een eh, vleestaks wordt wel eens gesproken. En, uh, ja, als je nou gewoon... Uh, nu ze willen de btw op groente gaan verhogen. Ja, ja. dat is het tegengestelde signaal. Ja. Een statiegeld op plastic. Ja, dat, dat, dat de, blijkt uit onderzoek dat het echt werkt. Ja, doe het dan gewoon. En soms mag het de burger best iets moeilijker gemaakt worden. Ja. Want hoe, ja, hoe vervelend het ook klinkt... het wordt wel echt hoog tijd om actie ja. te ondernemen. Nou ja, en... Sigaretten worden duurder gemaakt. En ja. dat, daarmee proberen ze roken te, te ja. demotiveren. Kijk, Erasmus zei ooit... wat mooi is, kost moeite. Ja. Ja, alleen, uh, ja, wij weten heel vaak niet... wat nou... Uh, wat, wat nou um, de moeite waard is en ja. een schonere planeet lijkt mij best wel wat moeite waard. Ja. Ja, en daar moeten de, de overheid, wij willen wel, de burgers... maar de ja. overheid moet daar gewoon leiding, leiding nemen. Ja, want anders, anders moeten 17 miljoen mensen gaan opzoeken... hoe je ja. beter kunt leven. Overal ja. een studie van maken. Precies. Ja. Uh, mooie actie, Guido. Uh, goed gedaan. Ja. ja. kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen. Gewoon een brief schrijven en op pad met zo'n zo minister. Uh, Guido Weijers, uh, dank je wel voor je komst. Graag Ook vandaag naar, naar het naar de Meer. Wij zijn zo direct uh, terug naar Ster en Nieuws. Tot zo.